Heb je, meneer Beerta? Dag. Heren. Dag, meneer Beerta. Dag, meneer Beerta. Dag, meneer Beerta. Dag, Anton. We hadden het net over je. Over mij? We voegen ons af wat jullie in Bon besloten hebben. Heel veel. Het was een heel interessante bijeenkomst. En heeft dat ook nog gevolgen voor het werk hier? Ongetwijfeld. Kun je er dan niet even bij komen zitten? Maar ik heb niet veel tijd, want ik moet vandaag nog van alles doen. Je hebt het druk. Juist. Wat wil je weten? In de eerste plaats hoe het was, natuurlijk. Het was heel interessant. Ik heb een interessant gesprek gehad met Fischbechle. En ik weet nu eindelijk waarom die Oostenrijkers elkaar niet uit kunnen staan. Het blijkt dat Fischbechle en Müller elkaar niet kunnen zetten. Volgens Fischbechle is Müller een communist en beschuldigt hij hem van nazisympathieën. sympathieën ...waarin hij wel niet helemaal ongelijk zal hebben. En de Europese Atlas? Met de Europese Atlas gaat het goed. Ik bedoel, wat is daarover besloten? Daar krijgen jullie binnenkort een brief over. Van jou? Van mij, ja. Maar kun je ons dan niet alvast vertellen wat daarin zal staan? Daar zal een heleboel in staan. We hebben niet voor niets drie dagen zitten te vergaderen. Welke kaarten op het programma staan? Wie die kaarten voor zijn rekening neemt? Wat wij nog moeten doen... Zijner heeft aangeboden om de kaart van de jaarvuren te maken... Horvatic, de kaart van het ploegen... en Valkura, die van het dorsen. En voor wanneer moeten we de gegevens daarvoor inleveren? Het is de bedoeling om een eerste ontwerp op het congres van maart al te bespreken. Dat kan niet. Waarom kan dat niet? Natuurlijk kan dat. Ik heb het trouwens al toegezegd. Dat is over een half jaar. Vijf maand. Ik zie niet in waarom dat niet zou kunnen. Je kunt met z'n vieren toch wel drie proefkaarten maken in vijf maanden. Dat zou ik in mijn eentje nog wel kunnen. Van onderwerpen waar je niets van af weet? Je weet van geen enkel onderwerp wat af als je ermee begint. Daar ben je voor aangenomen. Heb jij soms ook nog iets toegezegd? Ik ben secretaris. Daar heb ik mijn handen al vol aan. Godzijdank. Wacht nu eerst mijn brief maar eens af. Dan weet je precies waar je aan toe bent. Ik moet nu aan het werk. Jullie hebt het gehoord. Ik denk niet dat ik zo gauw een kaart kan tekenen. Ik vind ook eigenlijk dat we dat niet moeten doen... als we het niet eens zijn over de zin van kaarten. Ik help je wel. Moet kunnen. Dan gaan we er gewoon wat harder tegenaan. En die knipsels laten we even liggen. Die lopen niet weg. Een probleem is dat Hendrik Ansing dat... ...ploegen en dorsen had zullen doen. Dat zou ik dan over moeten nemen. We hebben een vragenlijst over dorsen. Zou jij daar eens naar willen kijken? Doen we. Dan neem ik het ploegen... ...en dan kan altijd kijken naar die jaarvuren. Dan wil ik wat doen. Goed. Jij hoeft niks te doen. Jij kunt gewoon doorgaan met je gewone werk. Maar ik vind toch, dat we nog eens een principieel gesprek moeten hebben over de zin van die kaarten, omdat het toch ook een groot beslag legt op jullie tijd, en dat gaat weer ten koste van het kaartsysteem en het knipselarchief. Dat zullen we een keer doen, maar niet nu. Ik heb ook een uitvoerig gesprek met Pieters gehad. Was die er dan ook? Pieters was er als voorzitter van het Europees Cultureel Fonds dat de atlas moet financieren. Pieters en Horvatietsch mogen elkaar niet. Waarom niet? Pieters had voorzitter van de atlascommissie willen worden nu Erik Sigurdson overleden is. Maar Horvatietsch ligt beter bij het Oostblok omdat hij Joegoslaaf is. Pieters heeft dat heel hoog opgenomen. Maar tenslotte heeft hij na een uitvoerig gesprek met mij bakzeil gehaald. We hebben het ook nog over jou gehad. Over mij? Verbaast je dat? Ja. Pieters vindt dat jij en Jan Nelissen als redactiesecretarissen voor Nederland en Vlaanderen in de redactie van Ons Tijdschrift moeten worden opgenomen. Nee, dat zou belachelijk zijn. Waarom zou dat belachelijk zijn? Omdat ik nog nooit wat in Ons Tijdschrift heb geschreven. Je hebt een uitstekend artikel over de roggenmoeder geschreven. Dat jij niet durfde beoordelen. Omdat het te moeilijk voor me was. Ik ben beperkt, zoals je weet. Iemand die nog zo weinig geschreven heeft, kun je niet in de redactie opnemen. Dan zul je wat meer moeten gaan schrijven. Je hebt Pieters ook nog een artikel over je kaartsysteem beloofd. Daar zit hij nog altijd op te wachten. Dat heb ik niet beloofd. Maar je zou het zo kunnen schrijven. Je kunt toch ook niet van mij verlangen dat ik dat werk blijf doen? Ik ben nu 68. Oh, u bent er toch? Natuurlijk ben ik er, ik ben er altijd. <laughs> Om, omdat u er al een paar dagen niet was? Ik was naar een congres. Want ik heb een overdrukje voor u. Dank u. Professor Heertje zal het er wel niet helemaal mee eens zijn. Ik zal het lezen. Als u kritiek mocht hebben, dan wil ik die graag horen. Natuurlijk. Dat is nu iemand aan wie jij een voorbeeld zou kunnen nemen. Maar je hebt zelf gezegd dat je zo'n kaart en slotten niet verklaren kunt omdat je geen gegevens hebt. Het blijven veronderstellingen. Ja. Dus we moeten eerst gegevens hebben, anders kunnen we haar niet verklaren. Nee, maar als er dan geen gegevens zijn... Bij die nageboorte van het paard en bij de roggenmoeder had ik geen gegevens... en bij het ploeg en het dorsen vinden we ze ook niet. Dat kan ik nu al wel voorspellen. Dat begrijp ik niet. Volgens mij barsten we van de gegevens. We hebben toch al die vragenlijsten. Wat zijn dat anders dan gegevens? Dat zijn honderden gegevens. Jawel, maar dat zijn gegevens van nu. Dat zijn geen historische gegevens. Nou, dan zijn het maar gegevens van nu. Het zal me zorg zijn. Gegevens zijn gegevens. Of mis ik nou even de aansluiting? ja. Bart bedoelt dat je met die gegevens wel de tegenwoordige cultuurgrens kunt vaststellen, maar dat je niet kunt bewijzen dat die 300 of 800 jaar geleden daar ook al liep. Oeh, op die manier. Nou, dan moeten we die gegevens zoeken, zou ik zeggen. Dat is nou precies wat ik wil bepleiten. Maar als die gegevens er nou niet zijn, Bart. Daar ben ik helemaal nog niet zo zeker van dat die er niet zijn. Dat is nog nooit onderzocht. Maar als ze er nou niet zijn, dat kan toch? <laughs> dan maken we ze gewoon, verdomd, ik weet het nog ook. <laughs> dat doe ik dus, maar daar heeft Bart besluit tegen. Zie je wel, nooit voor één gat laten vangen. <laughs> als ze er niet zijn, dan moeten we zo'n kaart ook niet publiceren. Dus je bent er ook tegen dat we proefkaarten voor de Europese atlas maken? Ja, als we geen harde gegevens hebben, dan ben ik daar tegen. We moeten eerst harde gegevens hebben. Ik ben dat in theorie natuurlijk met je eens, maar in de praktijk ligt het anders. De Europese atlas wil van ons kaarten hebben waarop de tegenwoordige grenzen van de jaarvuren, de ploegtypen en de dorsvlegeltypen staan. Die kunnen we ze geven. Ze gaan van de veronderstelling uit dat ze die grenzen kunnen verklaren als ze een overzicht van heel Europa hebben. Dat betwijfel ik, maar ik kan het niet bewijzen. Ik heb geen argumenten om die veronderstelling te weerleggen. En dus doe ik mee. Het is trouwens onze opdracht. Onze opdracht is de wetenschap te dienen. Natuurlijk. Dat zegt me niets. En wat versta je daar dan onder, Bart? Dat je niet meedoet als je ergens aan twijfelt. Met die Zuid-Afrika kwestie heb je toch ook niet meegedaan? Die wilde ook gewoon gegevens hebben. Maar dat is iets totaal anders. Dat was een politieke kwestie. Ik zie het verschil niet. Ik vind dit ook een politieke kwestie. Nou ben ik even de draad kwijt. Waarom is zo'n kaart van de doorsplegel nou een politieke kwestie? Het is misschien dom, maar uh, ik begrijp daar geen barst van. Een politieke kwestie is als mensen voor hun vooroordelen bevestiging zoeken zonder overharde gegevens te beschikken. O, oh, zo bedoel je? Ja, als je het zo stelt. Het wordt pas een politieke kwestie als er misbruik van wordt gemaakt. Precies, zo zie ik dat ook. Ik vind dit misbruik... En als de commissie nou zegt dat we die kaarten moeten leveren, omdat dat onze taak is? Daar zou ik dan eerst eens over moeten nadenken, maar ik denk dat ik dat dan zou weigeren. Dat doe ik dus niet, als ik geen argumenten heb. Maar als jij geen kaarten wilt maken, dan hoef je dat ook niet. Dan maken wij ze. Nee, nee, ik vind dat we ze dan geen van allen zouden moeten maken. Dat kan ik niet verdedigen. Dat begrijp ik niet. Het lijkt me dat je dat heel goed kunt verdedigen... ...je hoeft alleen maar te zeggen dat je dat niet doet. Je ziet dat te eenvoudig. Maar wat is er voor bezwaar tegen als jij voortaan degene bent... ...die verantwoordelijk is voor het bijeenbrengen van historische gegevens? Omdat men dan zou denken dat ik ook verantwoordelijk ben voor die kaarten. Als wij die kaarten wel willen maken, dan kun jij ons dat toch niet verhinderen? We komen hier vandaag niet meer uit. Ik stel voor dat we die werkverdeling voorlopig aanhouden... ...en er dan na enige tijd nog eens op terugkomen. Heb je er bezwaar tegen? Ja, daar heb ik toch wel bezwaar tegen... Maar wat wil je dan? Ik wil dat jullie die kaarten ook niet maken. Dat kan dus niet. Ik ben aangesteld om kaarten te maken. Zolang ik niet bewezen heb dat dat onzin is, maak ik kaarten. We gaan naar huis. Daar ben ik dus niet met je eens. Dat we naar huis gaan. Nee, dat jullie kaarten maken. Zou je hier nou willen wonen? Nee. Ik moet er niet aan denken. Waarom dan niet? Het is hier toch stil? Ja. Nu. Maar al die mensen die op je letten... en die je te vriend moet houden... In de Jordaan letten ze ook op je. In de Jordaan zoeken ze me niet. Hier dan wel. Ja, hier wel. Ik zou me hier geen ogenblik veilig voelen. In de Jordaan voel ik me nu juist voortdurend bekeken. Ja, dat vind ik wel. Ja. Misschien is het ook omdat jij de hele dag op je werk bent... dat je dat niet hebt. Misschien. Ik bedoel ook niet in het dorp. Maar niet hier... Ergens buiten. Geen andere mensen zijn. Nee. Ik moet het gevoel hebben dat ik ondergedoken ben. Dus als ik oud word, dan wil ik oud worden in het hart van de stad. Ik wil niet oud worden. Daar ben ik nu juist voor bang voor. Je wordt oud. Ik wil niet dat je dat zegt. We worden niet oud, hè? Zeg dat we niet oud worden. We worden niet oud. Het lijkt alleen maar zo. Het jaar draait voorbij. 1967 in 60 minuten. 1967, het jaar ook van de Teach-Inns. Een kleine greep. Teach-in over demonstratievrijheid. Op een gegeven moment moet er gedemonstreerd worden. En of dat nu tegen de repressie in moet... of aan bepaalde regels gebonden moet zijn... is niet de zaak van de gemeente, dat is gewoon onze zaak. En als er gedemonstreerd moet worden, dan doen we dat. Punt. Uit. Teach-in over seks. Dan geloof ik ook niet in al die ouders... En al die uh, jongelui die zeggen, ik heb nooit seksuele voorlichting van mijn ouders ontvangen. Ze hebben toch gezien dat vader en moeder alleen in één bed liggen. En um, bedoel, ze hebben toch wel eens gezien dat vader en moeder. Uh, ze hebben wel gezien dat vader en moeder elkaar toch ook wel. Uh, uh, uh, nou ja, <totstuken> hè?